beschikbaar gesteld door Hotel Hoogland... gewonnen door mevrouw M. Wiersma Bakker. Een cadeaubon van 20 euro... beschikbaar gesteld door Bloemsierkunst, Jeff en Henk Bluis... gewonnen door Lindsay. Wow. Een kiro bobkaas, ja. Kilo. Je hoort het goed. Kaashuis Tromp heeft het beschikbaar gesteld... en die is gewonnen door Ineke van der Aar. Een pitchpilspakket...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 Ongetwijfeld de raadsperiode met, uh, ja, met veel gezelligheid en met goede samenwerkingen gaan, uh, gaan invullen. En uh, <coughs> kunnen deze mensen zich ook allemaal genoeg vinden in het conceptprogramma? Of is het wel definitief? Ja, laat ik het zo zeggen: we wij, uh, wij hebben ons al heel goed uh, ja, voorbereid. En in die zin, het verkiezingsprogramma hebben we tijdens een voorgaande ALV.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 Klopt, ja, dat is natuurlijk, uh, ik denk, in heel Nederland een uh, bekend uh, euvel. Ja. Uh, en ik denk dat wij voornamelijk willen gaan inzetten voor, uh, op uh, betaalbare koopwoningen. Oké, okay. nou, toch, toch iets meer verteld dan misschien de bedoeling was. <laughs> <laughs> maar dat verbaast natuurlijk niet dat de VVD uh, kiest voor koopwoningen boven huurwoningen. Klopt, ja, inderdaad. Ik, uh, we, ja, we redenen natuurlijk altijd vanuit onze... Uh,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 Of hier was en iedereen zag, hij gaf altijd veel kans. Zijn vader op kom, dat wilde hij graag en hij kon toen gaan rijden voor het van zijn smaar. Onze max verstappen, max verstappen op een, hij lag iedereen achter. <SILENCIO> Op pol te gaan staan, dat gebeurde heel vaak. Het publiek scheelde blij, maar k zat voor aan de rij. Maar dat is alles, is wat mag zo zijn. En dan ging met zijn wagen iedereen snel voorbij. Onze Max Verstappen, Max Verstappen nog één. Hij laat iedereen achter, dat ziet iedereen. Voor is hij nu en gaat als een sfeer. Hij behaalt veel prijzen en dat doet hij steeds weer. In de zee op zandhoor ging niemand voorbij. Max reed daar keihard, daar komt niemand voorbij. Onze maas Straffen opeen, hij laat iedereen achter. En dat ziet iedereen, onze maat verstappen. Maat verstappen opeen.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 Ja, wel. Goedemorgen eigenlijk nog, hè? Ja, het is hier uh, nog goedemorgen. Het is hier uh, net even ah, ja. over half elf. En bij jou, hoe is ze daar? Ja, biertijd. Dus uh, ietsje later. Biertijd, <laughs> ietsje later. Na twaalf? Nee, het is... Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Ik geloof één uur. Oké. Okay. <laughs> maar uh, jij bent daar met een aantal mensen uit, uh, uit Zandvoort, hebben we begrepen. Uit uh, we de telegraaf zelfs, want het, daar stond het ook in. <laughs>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 is geen probleem, denk ik, voor jou, want je, je moet dat toch wel bijdrinken, met, uh, ja. met de race daar. Maar we gaan even, dronken gaan wij zeker niet worden, en als we het worden, dan wordt het van geluk, maar dat is dan zondag om 4 uur, 5 uur, als Max over de finish rijdt, dan kom uh, ja, je nodig, denk ik. Dan word ik ook vreselijk dronken, denk ik. <laughs>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 Ik ooit nog verwacht. Oh, oh. Saft ik mijn ogen, en mijn enkel verbonden. Kussen op mijn hart, zoals een lieftes.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 Uh, maar, maar weet je, het is ook uh, uh, landelijk, hè? en of tenminste ook in. Uh, uh, uh, er is altijd heel veel belang uh, uh, vraag naar vrijwilligers, ja, want zonder vrijwilligers, ja, dan uh, wordt het heel moeilijk natuurlijk. Uh, zoals Zandvoort draait ook op vrijwilligers en uh, de gemeente Zandvoortse gemeente die heeft heel veel waardering hè, voor de voor de za voor de vrijwilligers. Ja. En uh,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 Ja, nou bij Pluspunt is het zo. Daar kun je, dan heb je dus uh, VIP, hè? Vip Zandvoort is dus het, uh, het, uh, uh, uh, het, zegt, het verzamel uh, waar je dus uh, al, waar alle vacatures voor vrijwilligers binnenkomen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dat is dat is info vip zandvoortnl info vip zandvoortnl Ja, zandvoort.nl Je kan altijd bellen met het algemene nummer van Pluspunt. 023 574 0330 ja. En je kan op de site kijken van Pluspunt. www.zandvoort.nl .plus En uh, die, als je die belt of, of kijkt... dan krijg je alle informatie om te zien... Uh, om te horen wat er waar er behoefte is aan vrijwilligers. Ja, maar. en dan kan je ook je gewoon. Kan ook de... gewoon op, je kan ook gewoon uh, zelf uh, naar het uh, Juttersmuseum uh, bellen, zeg maar, hè? Of, opstals, of of of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 Nou, dat is een hele mooie ja. afsluiting. Ik weet daar zelf alles van, want ik doe ook wat vrijwilligerswerk... naast ja. mijn andere ja. banen. Ja. En dat ja. opent okay. allerlei deuren en allerlei nieuwe perspectieven. Ja. Uh, Gerry, ja. dank je wel. Uh, ja, en we dan. wensen alle vrijwilligers bij Plus natuurlijk... Uh, nog een heel mooi kerstfeest en een nieuw jaar. Ja. En heel veel plezier tijdens het ja. vrijwilligerswerk. Oké, okay. dat wens ik, wens ik jullie ook allemaal toe. En dank je wel. Dank je Oké, okay. dag. Dag.